Dit is het Q Music nieuws van 5 uur. Goedemorgen. Kunstmatige intelligentie pikt de banen van jongeren in. Economen van de Rabobank zeggen in het FD dat er nu minder starters zijn... in beroepen waar AI gemakkelijk taken kan overnemen. Teksten schrijven en data analyseren kunnen algoritmes wel doen. De vraag naar beroepen waar echt handen voor nodig zijn blijft groot, zoals in de zorg. De ziekte Parkinson komt in Nederland vaker in het noorden voor dan in het zuiden... Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Radboud MC. Hoe dat zit is onbekend. Ook worden mannen vaker getroffen dan vrouwen, waarschijnlijk doordat mannen op hun werk in aanraking zijn geweest met schadelijke stoffen. Australië staat vandaag stil bij de slachtoffers van de schietpartij op Bondi Beach. Tijdens deze nationale dag van rouw hangen de vlaggen in het hele land half stok. Op 14 december kwamen 15 mensen om het leven toen een vader en een zoon het vuur openden tijdens een joods feest. Vandaag is er een herdenkingsdienst en een minuut stilte. En de BBC gaat speciale programma's maken voor YouTube om meer jongeren te bereiken. De Britse omroep heeft daarvoor een deal gesloten met het videoplatform. Ook kunnen kijkers buiten Groot-Brittannië die video's straks zien. Die krijgen dan reclame tussendoor, de Britten niet. Dan nu het weer van weer online. Het is droog, vanochtend eerst nog zonnig, later in de middag wolken en lichte regen. Het wordt 1 graad in Groningen en 9 in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws. Mattia en Marieke, de pre-party. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. Ik moet zeggen, als ik een beetje tussen de regels doorlees, dan ben ik bang voor een relatiebreuk in ons ochtendshowteam. En daar wil ik deze ochtend eigenlijk een beetje aan helpen.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 Natuurlijk heb ik er een beetje zin in zeker te weten. Goed dat je erbij bent. De app van Q-Music staat op deze hele pre-party. Weer wagenwijd voor je open. Iedereen mag gewoon binnenstappen. Zo is er ook Danny. Danny zegt goedemorgen Luc. Succes vandaag. Dankjewel jongen. Jij ook. En Jacqueline heeft de radio lekker aanstaan terwijl ze aan het rijden is. Ik zou zeggen goedemorgen. Luc van de redactie. Aanwezig. Goedemorgen Lucie. Nou, Daar zijn we. weer. Het is dus, uh, even voor vijven. Ik ben zoals gewoonlijk drie uur begonnen. En ik heb een rondje Normale avond, gezellig. En ik wens je een fijne uitzending, gozer. Later. Later, Niels. Later. Lekker bezig. Sinds drie uur alweer onderweg. Goedemorgen, zegt. Het is de Luc van de redactie hier. Eigenlijk gewoon uh, vaak als allereerste aanwezig, ochtends vroeg. En vanaf mijn plekje hier op de pre-party kan ik eigenlijk iedereen binnen zien druppelen. Vaak zie ik dan bijvoorbeeld, dat is wel leuk om te melden, uh, zie ik Kiki eerder binnenkomen dan Matti. Uh, dan wil je denken, oké, okay, ja, boeien dat Kiki eerder is dan Mattie. Ja, Kiki en Matty die, die werken samen, maar ze hebben ook een relatie samen. En de uh, veelgestelde vraag is: rijden die twee dan niet samen? Nee, normaal gezien rijden Matti en Kiki niet samen naar werk. Het is ook even lekker om gewoon uh, allebei in je eigen auto te stappen naar werk te rijden en elkaar dan hier te zien. En soms moet Kiki of Matti langer hier blijven... vanwege meetings of anders uit werk. Dan is het ook onhandig om uh, ja, met dezelfde auto te rijden. De afgelopen weken is dat uh, echter anders... want de auto van Kiki staat bij de garage. En daarom hebben Matti en Kiki hun agenda's... al voor vijf à zes weken zo afgestemd... dat ze iedere dag samen naar werk rijden... en ook samen weer lekker naar huis. Ontzettend romantisch en liefdevol. Maar...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 in je auto, daar hecht ik gewoon ongelooflijk veel waarde aan. Ik kom ontspannen uit die auto. Ik vind mijn ontspanning in autorijden... sterker nog, als ik heel erg gestrest ben, dan pak ik de auto... en dan ga ik gewoon een uurtje rijden. En ik dacht, ik ga dat vanochtend toch zeggen in de auto. Ik ga gewoon eerlijk tegen haar zijn. Hm. Hoe voel jij je daarbij, zei ik liever? En toen was ik heel blij, want Kiki, correct me if I'm wrong...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 Als ik hen nou straks bel, waar zullen ze het dan nu over hebben? Wat gebeurt er nu in die auto? Is dat A, er staat inderdaad een Amerikaanse podcast aan... over hoe je radio moet maken? Is het B, het gaat over de dinies van Kiki? Of C, het gaat over de verjaardag van Mattie? Aanstaande zaterdag wordt de beste man 41 jaar. Ik ga zo meteen even bellen met Kiki... <laughs> en dan horen we Mattie misschien op de achtergrond nog wel een beetje meeblaffen. blaffen. En nu op Q-Music Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. De Jonas Brothers op Q-Music. Sucker. I'm a sucker for you. Zometeen Roxy Dekker met haar nieuwste loser. En ook Robbie Williams met Rock DJ. Ga ik voor je draaien hier bij Mattie en Marike. De pre-party op. Cue Music, waar ik nu even uh, graag wil gaan bellen... met uh, uh, mijn liefdallige collega Kiki, Kiki van de redactie. Die zit op dit moment in de auto samen met Matti. Want naast dat zij samenwerken, hebben zij ook al een langere tijd een, een relatie samen. Hartstikke leuk, hartstikke lief. Maar zoals het in elke relatie gaat, heb je soms ook behoefte... om even een beetje je eigen ruimte, je eigen tijd... en je eigen manier van de dagindeling te hebben... Dat is echter een beetje lastiger geworden bij Matti en Kiki. Want de auto van Kiki staat al weken bij de autogarage. En daarom moeten zij elke dag hun agendas helemaal op elkaar afstellen. Zodat ze samen naar werk kunnen rijden. Maar ook weer samen terug kunnen rijden. Dus elk momentje van even ontspannen, rustig wakker worden. Je eigen muziek aanzetten. En, en, en gewoon in je eigen wereld even langzaam die dag inrollen. Is er niet meer bij. Vertelden ze gisteren allebei in, in de ochtendshow. Nou, klonk het toch een klein beetje zorgwekkend. Dus ik wil even weten hoe het nu... Onderweg, oh, met ze gaat. Hallo, met Kiki. Hallo, Kiki, met Luc, goedemorgen. Hey, Luc, Kiki, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed. Goed, is met jou. Ja, ook goed, ook goed, ook goed. Um, okay. Hoe lang zijn jullie inmiddels onderweg? Uh, drie kwartier ongeveer. Drie kwartier ben, Ja, ja, drie kwartier, ja. En hoe, hoe is de sfeer deze ochtend uh, in de auto? Uh, ja, het is gezellig. Uh, ik ben het niet helemaal eens met waar we naar luisteren. Maar ja, dat laat ik dan maar gaan. Ik moet wel uh, toegeven, ik ben zelf ook iets ongezelliger geworden. Oh. Want uh, ik, ik zit dus nu met mijn laptop in de auto. Ik dacht, ja. Ik, ik zet gewoon alvast dan. Ik zet natuurlijk altijd het draaiboek en zo goed. Ik dacht dat doe ik dan nu al vast in de auto. Ja, want jij bent de regisseur van het programma eigenlijk. Jij bent ook een beetje de leider van de redactie. Ik zit elke ochtend naast jou en jij stelt ook een beetje samen. Oké, okay, zo en zo laat doen we dit. Dan bellen we die. Dan doen we ja, ja of nee. Ja. Dan spelen we vier op een rij. Dat stel jij allemaal samen. Ja, en s ochtends zet ik dan alles nog even goed in het draaiboek. En dat doe ik altijd als ik bij Cube ben. En nu dacht ik, oh lekker, ik doe dat wel vast tegen de auto. Dus ik zit nu met de laptop in de auto. Dus dat is misschien ook niet heel gezellig. Nee, je, je draagt niet bij aan de gezelligheid. Oké. Okay. En wat staat deuig, er aan? Is het, is het weer een Amerikaanse podcast over radio maken? Of wat wordt er geluisterd? Uh, ja, nee, uh, Joe wordt hier geluisterd. Wat? Ja, ik wil graag naar jou luisteren. Maar ik zit naar Joe te luisteren. <laughs> nou... Dat is ook lekker, weet ik ja. ook weer waarvoor ik het doe. Goeiedag. Ja, ja nou. ik snap er ook niks van. Hoe is het met hem? Is hij, is hij er? Ja, hij is wil, natuurlijk. Ja, is hij is hier, wil je? Ja, even kort. Ja. Hallo? Zit jij nou Joe te luisteren? paardelul? lul? <laughs> nee, ja, oké. Okay. Luister. Als je als je. Ik noem maar iets. Als je bij de McDonald's werkt. En je, en je wil een keer het eten, dan ga je toch ook niet naar de McDonald's? GELACH je, dus, dus nee maar begrijp je, kijk I love you Luc, maar ik, ik, ik zit al de hele dag bij Q Music. En soms kies ik ervoor niet elke dag, dat moet erbij gezegd worden. Ik luister ook heel vaak wel, maar toevallig vandaag, ja eerlijk gezegd, ja ik dacht, mijn, mijn Q Music dag begint vandaag echt pas als ik er ben. Goedemorgen, Luc van de redactie hier, de Mac Croquette van Q Music. <laughs> Ja, ja, ja, eigenlijk wel een beetje, ja, sorry hoor. Nee, ik begrijp, ik begrijp het helemaal. Ik weet dat je ook heel vaak wel luistert. Helemaal goed. Ja. Nou, jongens, houd een beetje gezellig in die auto daar. En uh, even toch, is er uitzicht op weer twee auto's? Hoe staat het met de auto van Kiki? Uh, die wordt volgens mij nu opnieuw helemaal in elkaar gezet. Ja. Dus uh, ze hebben nu volgens mij uh, de wielassen, die worden nu neergezet... en dan worden er twee wielen opgeplaatst en dan, ja, dan paas rijden wij weer in, in, in een volledige auto. Met andere woorden, Kiki komt zo meteen even collecteren voor een nieuwe auto rond half zeven. Ik hoor het al. Oké okay, ja. jongens, rijd veilig, ik zie jullie zo. Hoi hoi. Hoi, hoi, hoi. hoi, hoi. En dit is nieuwe muziek van Roxy Dekker. Loser op Q-Music.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 Zou ik zomaar op Joe kunnen draaien? Robbie Williams, Rock DJ. Speciaal voor Multivalk. Valk. Um, even de kant op van wij van wc. Eend. Even heel kort, even heel snel. Het verboden woord. Fantastische actie. Eerlijk is eerlijk, hebben we heel veel lol van gehad. Het geluid, elk jaar weer een succes. Ja, wat is toch dat verdomde geluid? De Q Music Escape Room. Nou, iedereen is daar de hele kerstvakantie mee bezig. Wanted. De ene DJ jaagt op de andere DJ. Nou, dat is, dat, dan is het hele land in rep en roer. Iedereen zoekt en speurt mee. Allemaal fantastische, leuke acties die we hier uh, in, in één jaar tijd met Q-Music doen. Maar goed, je kan niet altijd zes gooien. Luister even mee wat er gisteren is ontstaan in de Ochtendshow. en wat we dus vandaag gaan uitvoeren. Je poegt het toch hoor, die vrije uitloopeieren. Ik. ik, ik...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 Andere eieren. Laat vooral even van je horen via de app van Q Music. Eh, app even het woord in caps lock Gelul of, of, of, of, of. Spreek wat in, dat vind ik nog leuker. Q -music. Mathieu, Marieke, de Gewoon even een kleine peiling onder de luisteraars.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 Chamma chamba che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 And sun when life was lonely.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 Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was seven years old. Once I was seven years old. Lucas Graham op Q-Music, Seven Years. Het wordt vandaag een hele bijzondere dag. Mattie Valk, de enige echte, gaat vandaag bewijzen... dat hij het verschil kan proeven tussen biologische eieren en andere eieren. Gisteren ontstond dat in de ochtendshow... toen het in het nieuws bij Annemarie ging over de prijs van de eieren. Nou, toen werd er een beetje gekeuveld hier... en toen zei Mattie na verloop van tijd... ja, maar ik kan echt het verschil proeven... tussen een biologisch ei en een normaal ei. Toen zei Marieke, nou, dat gaan we dan morgen testen. Morgen is inmiddels vandaag... en mijn vraag aan jou was, nou, denk je nou dat dit gaat lukken? Of is dit gewoon ongelooflijk gelul... En, <laughs> en gaat Mattie gewoon zo meteen helemaal de mist in? Richard? Dat is bullshit. Dat Matty het weet. Is increíble. No is possible. No is possible, Marco. Nou Lucky, je kunt mijn een hoop wijs maken. Ja. Maar volgens mij kan geen sterveling Oei. het verschil proeven tussen vrije uitloop of legbatterijen. Nou, en dan komen we dus vandaag achter, is Matty Valk een sterveling? Eest even kijken. Morgen Luc. Morgen. Nou, laten we heel eerlijk wezen, Matty die ruikt zelfs papier. Dus wat dat betreft, nou, ik geloof het echt wel van hem. Hij is gek genoeg voor. Later. Dat is ook wel waar. Vorig jaar heeft Mattie nog kunnen ruiken welke tijdschrift wat was. Hij kon aan de koffer ruiken welk tijdschrift uh, het ene tijdschrift was en welk het andere. Hij is ook wel de tijdschriftsnuiver. Dus misschien heeft hij ook wel een hele goede smaakpapillen. Kan hij heel goed proeven. Dick! Goedemorgen, Lukkie! Hallo. Hallo! Nou, gek genoeg denk ik dat Mattie dat best wel eens kan proeven, dat verschil. Ja. Want ja, het is tenslotte ook de tijdschrift te de dus ja. Concept, dat zeg ik. Aan de ene kant zeg ik, het is gelul, maar ik denk dat Mattie het wel uh, kan. Gek genoeg. <lacht> nou werkt ze, hè? Yo, oh, ja. Dankjewel Dickie, Michel. Hey Ik denk dat het gelul is. <lacht> Mattie proeft dan niet eens het verschil tussen die chocoladereep en een wortel. <lacht> dus helemaal niet het verschil tussen een gewone... En de zei, Ik, dat zijn de dag. Oh, fijne dag. En de laatste die ik even aan het woord wil laten is onze eigen Oesama, de leukste bouwvakker van Nederland. Oes, goedemorgen. Hey, Luc, goedemorgen. Vergeet niet, hè, Mattie heeft ook nog eens de neus. Ja. Die, uh, ja. die man die kan zo'n tijdschrift onderscheiden. Dat heeft hij ook nog eens gedaan vorig jaar. Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Ja, God, Matty is in staat tot uh, gekke dingen. Goed, na de uitzending van gisteren, even een klein inkijkje in hoe het hier te werk gaat. Het is tien uh, uur geweest. Dan begint uh, Menno met het foute uur. En dan uh, stappen wij allemaal de studio uit. En dan nemen wij plaats op uh, de redactie. En dan gaan we een beetje vergaderen, een beetje napraten. Van jongens, oké, okay, wat gaan we morgen doen? En toen kwam ineens dus ter tafel: morgen gaat Matty eieren proeven. Wat, wat gaan we dat item doen? Hoe gaan we dat insteken? Wat voor eieren moeten het dan zijn? En, en hè, wat, wat is de rol van Marieke erin? We hadden een kleine brainstorm daarover. En toen had ik na een tijdje een idee. En eerst werd ik uitgelachen om dat idee. En later in de meeting merkte ik toch een vakantiepunt En dacht ik, ja, dit zou zomaar eens... Het idee kunnen gaan zijn wat wij uit gaan voeren. Luister even mee, welke, nou ja, al zeg ik het zelf, geniale ingeving in had. Want uh, die uh, vergadering van gisteren is heel stiekem door ons een beetje opgenomen, dat doen we af en toe. Luister even mee, klein inkijkje achter de schermen. Vier op een ei. Vier op een vier <lacht> op een ei. <lacht> Mattie is dat op de gang. <lacht> op een ei. <lacht> ja, Dit gaan we nog, morgen, morgen nog uitvoeren ook. 4 op een ei. <lacht> Ik durf met, met, echt, met 100% zekerheid te zeggen. Ik durf er een maand salaris voor in te zetten. Ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken. Dat wij zo meteen om half tien vier op een ei gaan spelen. Echt waar, ik durf het echt. Ik, nou, ik, nou, eerst werd ik nog aangekeken als, nou die is gek. We gaan het sowieso doen. Een uur daarvoor trouwens spelen we ook gewoon vier op een rij. En maak jij deze ochtend kans op 2500 euro in de ochtendshow bij Matti en Marike. En dit staan Lucas en Steve nu op Q Music. No more is alive. James en Boy met We Pray op Q-Music. Het is donderdagochtend en langzaam mogen we ons opmaken voor het weekend. Maar als we nou een klein beetje omkijken... dan zien we dat we deze week leren dat Marieke een kattenbak van 1000 euro heeft... Zelf vind ik dat we daar nog lang niet genoeg bij stil hebben gestaan. Maar goed, het zijn wel 46 kratjes peels omgerekend. Hè? Verder kwamen we erachter dat Matty ook Franklin Brown bij de videotheek tegenkwam... en dat hij daar niet kwam voor vieze videobanden. Maar wat we tot nu toe vooral weten is dat je vier op een rij het beste kan spelen... met Annemarie. marie wanneer je 2500 euro wilt winnen. En als je dacht dat dat alles was, nou, denk dan nog maar eens na. Want vandaag gaat Matty testen of wie het verschil tussen eieren kan proeven. Is